De radicale imam Abu Hamza is voorgeleid in New York. Hij weigerde zich voor de Amerikaanse rechter uit te spreken over of hij schuldig of onschuldig is. De VS wilde in Egypte geboren Hamza berechten voor terrorisme. Hij werd gisteravond laat in Groot-Brittannië op het vliegveld gezet nadat hij de hoogste Britse rechter uitlevering had goedgekeurd.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 Het weer vannacht opklaringen in het zuiden hier en daar mist... in het noorden kans op een bui. Morgen droog en volop zon, het wordt dan 15 graden. Na het weekend droog en af en toe zon. Dit was het NOS-journaal. Nogmaals goedenavond. Nog één wedstrijd is er bezig. Roda, VVV, de Limburgse derby. Filip Koker. En die wedstrijd begint heel aardig te worden na een verschrikkelijke eerste helft. Het begint het nu leuk te worden omdat VVV zich niet neerlegt bij een eventueel naderende nederlaag. We hebben een goede kans gezien, een hele goede kans zelfs voor Mewers, die vrij voor de keeper werd gezet. Voor Kurto. Maar Kurto maakte zich breed en uh, Mewers schoot tegen hem op. En VVV trekt nu ten aanval, gaat op de Japanse Tour, heeft Kullen ingebracht en Otsu, de twee uh, Japanners. En van het veld gegaan zijn Bergkamp en Linse. Vooral Bergkamp stelde erg teleur in de punt van de aanval. Daar speelt nu Wit wildschut. Kullen nu vanaf de rechterkant. Montaigne nu met een paas in de richting van Malky. Die kan de bal niet goed controleren. VVV doet heel goed mee momenteel. Maar er is wel een uur gespeeld. En VVV kijkt wel aan tegen een achterstand van 2-0 tegen Roda. I just wanna use your love tonight. I don't wanna lose your love tonight. Field met Your Love. Pek Herakles werd 0-3 na 0-1 ruststand. We gaan praten met de beide trainers. Eerst met de winnende, dat is Peter Bos. Peter Bos, gefeliciteerd. Jullie waren ook wel een keer toe aan een uitslag als deze. Ja, dat zat er wel een paar weken al aan te komen. Hè? Omdat ik vond dat we al weken goed liepen te voetballen. En vandaag hebben we, vind ik, ook weer erg goed gespeeld. Het is gek, je maakt 1-0 na een kwartier. Toen had het eigenlijk al 3-0 kunnen zijn. Wat uiteindelijk de eindstand werd. Ja, nee, dat klopt. En als je dat meeneemt... Kijk, niet iedere kans hoeft natuurlijk een goal te zijn. Maar ik denk dat, uh, dat we vandaag wel erg veel kansen hebben gehad. Die moet je creëren, dus dat doen we via goed spel. Uh, ja, we zullen ze ook wel, uh, wel moeten maken. Je krijgt niet iedere wedstrijd zoveel kansen, denk ik. Heb je dan toch een dubbel gevoel of overheerst nu toch het idee van hebben gewonnen? 3-0, uh, hebben we de win mee? Nee, totaal geen dubbel gevoel. Ik vind dat we echt heel goed gespeeld hebben. En dan heb ik het niet alleen over heel veel kansen gecreëerd, we spelen met maar drie man achterop. En als je dan ziet hoeveel kansen we eigenlijk weggeven, dan, dan doet het hele team dat fantastisch. En uh, ik heb altijd geroepen, via goed voetbal gaan uiteindelijk ook punten komen. En dan is het natuurlijk heerlijk dat je nu uh, 0-3 uitwint en uh, ja ook heel goed gespeeld hebt. Je benadrukt dat al weken, we spelen maar met drie man uh, achterin. Alsof dat een handicap zou zijn, maar dat blijkt totaal niet. Nee, nou ja, het houdt natuurlijk risico's in. Daar waar je normaal je vrije man erachter hebt lopen die nog fouten kan corrigeren van wat daarvoor gebeurt, zetten wij hem ervoor neer. En dat kan alleen maar op het moment dat je ook heel veel druk op de bal hebt. Als je daar niet op de juiste momenten kort zit en druk hebt, dan, dan komen je verdedigers in de problemen. Dus het feit dat we weinig weggeven heeft niet alleen met heel goed verdedigen van die drie man te maken, maar ook vooral met wat daarvoor gebeurt. Je doet de, de, de neutrale kijker er veel plezier mee, want we zien leuke wedstrijden van Herakles. Blijven jullie zo spelen of komt er een moment dat je zegt van ja, nu moeten we toch weer een vierde man neerzetten? Nee, dat weet ik niet. We, kijken dat, we bekijken dat, we, we, we analyseren onze wedstrijden, we hebben het daar met onze spelers over. In het begin waren ze nogal wat sceptisch om, om zo te spelen, omdat we eigenlijk niet goed liepen te voetballen en, en om dan opeens in plaats van extra zekerheid in te bouwen... juist meer druk vooruit te gaan zetten. Dat, uh, daar heb ik de jongens van moeten overtuigen. En je kan ze maar op één manier overtuigen. Dat is met resultaten. En dat doen we. Dus we zullen kijken de komende weken hoe we het gaan doen. Peter Bos, hij is van Irakles en hij won met 3-0. Ik zei al, Frank Snoeks praten met allebei de coaches. Die andere heet Art Langeleg. Je komt terug uit Kerkraden met een goed resultaat in de beker. Je wint in Tilburg. En dan ga je hier spelen, thuis. En dan denk ik, daar staat een ploeg met heel veel zelfvertrouwen. Waar bleef dat zelfvertrouwen? Ja, ja. Zelfvertrouwen is een vaag begrip. Je dus praat liever in concrete dingen. Uh, in Kerkrade waren we beter, in Tilburg waren we beter. Vandaag waren we minder. We hebben het zeer verdiend verloren. Ja, want als, je, als je geen kansen krijgt, kun je ook geen goals maken. We nou, hebben kansen voldoende gehad. Welke dan? Behalve die kopbal van Broers in de eerste helft? Nee, misschien moet je dan zo nog een keer gaan kijken. Maar in de tweede helft had Gio denk ik ook drie kansen. Of hebben we de eerste helft nog wel meer gehad. Maar we hebben er wel meer tegen gekregen. Maar je moet wel de, de feiten noemen. We hebben voldoende kansen gehad. Ze dus hebben er veel meer gehad. Dus hebben we hebben verdiend verloren. Ja, valt je dat tegen? Zodat je zo, dat je zo de mindere bent van, van Herakles Of heb ik dat ook verkeerd gezien? Ja, nee. Nou ja, dat heb ik ook niet ongelijk ingegeven. Dus uh, als je dingen zegt die waar zijn... dan geven ze ook meteen terug. Ja, we waren de mindere vandaag. Dat was... Uh, dat is duidelijk, dat valt er net tegen. We hadden verwacht dat we betere weerstand zouden kunnen bieden aan deze ploeg. Maar we hebben eigenlijk alles gedaan, alles geprobeerd. We zijn 1 AP meegegaan, we hebben een man overgehouden, we hebben gewisseld, we dingen te kanten. En lange tijd van de, wedstrijd, van de wedstrijd was het nog een wedstrijd, we hadden nog iets gekund. Maar er was meer de verdienste van, uh, of nou ja, de zwakte van Jerek Les als de kans niet afmaakten, dan van onze stekte. U bent heel strijdbaar in dit interview. Ik neem aan dat u dus ook nog lang niet in zak en af zit. Nee, het is wel uh, vervelend, maar uh, ja, soms moet je ook uh, de eer geven aan wie Ere toekomt. Uh, wij hebben alles gegeven wat we hadden, maar dat was bij lange na niet genoeg vandaag. En Herakles is echt een uitstekend team, dus uh, we konden vandaag over en heen gaan, maar dat is echt een groot wonder. Ik weet niet tegen wie zij allemaal gespeeld hebben, maar als die allemaal nog beter zijn dan Herakles, dan uh, wordt het heel lastig. Maar uh, Herakles heeft ons verslagen met onze wapens, namelijk goed positiespel, spel uh, doorlopen, doorbewegen, druk zetten. En uh, wij zijn nog niet toe aan dat niveau. Maar jullie, we halen wel heel veel punten uit. Hoe kan dat dan? Ja, ik, ik denk dat dat toch een beetje toeval is. Of dat dat ook een beetje is de ploegen die we hier hebben gehad en uit hebben gehad. Uh, ja, dus uh, misschien als we in de winterstop uh, thuis alles verloren hebben... en uit heel veel punten gehad, dan zou je daar statistieven kunnen maken. Hart Langeler, hij is de coach van Peck Zwolle. Zijn ploeg verloren met 3-0 van Heracles. Frank Snoeks was de man met de spitse vragen. Filip Koken, Roda VVV. Ja, waar Roda toch heel veel overtredingen nodig heeft... om zich VVV van het lijf te houden, nu weer eentje van Montijnen... Ter hoogte van uh, uh, ja, de 16 meterlijn. En uh, in verdedigend opzicht dan. De bal ligt daar nu bij de zijlijn. Bij een vrije trap waar nu uh, Van Haren zich weer heeft gemeld. En die eh, levert die vrije trappen heel wisselend af. Soms gaan ze huishoog over. Nu, soms kunnen ze ook ineens gevaarlijk zijn. En nu wordt die bal redelijk makkelijk gevangen door Courto. De keeper van Roda. Die dan weer de bal zo lang mogelijk in zijn armen probeert vast te houden. Want Roda probeert om eh, de wedstrijd dood te maken. Om het te controleren. Doet daar althans manmoedige pogingen toe. Maar dat lukt maar niet. Ook al omdat het middenveld van Roda totaal niet functioneert. En het aflegt tegen de middenvelders van VVV. Nu ligt het spel weer stil vanwege een blessure van Donald. Die naar zijn hoofd grijpt. Overigens enkele minuten geleden zag Van Siegem de scheidsrechter... een gevalletje van natrappen over het hoofd van Nemet. Die had er beslist afgemoeten gezien het feit ook al dat hij al een gele kaart had. Maar goed, natrappen is sowieso al goed voor een directe rode kaart. Het was geen smerig natrappen tegen Ami. Maar dat was er wel zo één. En alleen al voor die trappende beweging hoor je gewoon een rode kaart te krijgen. Maar goed, de scheidsrechter zag het niet. De camera's zagen het wel. En die zijn dan onverbiddelijk. Inmiddels is de vrije trap genomen voor Roda door Danilo. De Portugees die nu centraal achterin speelt bij de blessure van Wielaert. En is Roda de bal weer kwijt. Maar ook VVV levert nu de bal weer in. En probeert dan tot een aanvaardbare aanval te komen. Waar het al een minuut of tien niet meer in geslaagd is. Maar nu, nu wordt dan Malky weggestuurd. Malky! En die schuift de bal voorlangs. Dit was dan weer een uh, levensgrote kans voor Roda JC. Overigens gaf uh, Malky voordat die kans tot stand kwam al een klein duwtje in de rug van de tegenstander. En uh, was daarvoor alweer een overtreding van de speler van Roda JC. Maar dat had Malky allemaal niet in de gaten. Dus dacht het publiek ook met enige reden dat Malky hier een enorme kans had om te gaan scoren. Maar de bal wordt neergelegd op zo'n 25 meter, een beetje aan de linkerkant van de goal van Maampa, waar dan de Beulen denk ik zich gaat melden voor een vrije trap voor Roda JC. Daarna dus de kans voor Malki, maar die was al lang niet meer nodig. De scheidsrechter van Siechem heeft nogal wat tijd nodig om de muur van VVV op afstand te krijgen. Maar de beulen vinden het al lang lekker dat Roda weer eens een keer ten aanval trekt. En hier een afstandsknal. En die gaat er geweldig in. Die gaat er geweldig in. Wat een fantastische treffer is dat. En uh, ik dacht, uh, ja, wie was het eigenlijk? Was het Malki? Volgens mij was het Malki die raakschoot. Hij gaat erin vanaf een meter of 25. En het is 3-0 voor Roda. En dit is toch wel een genadeslag voor VVV. Dat zo goed in de wedstrijd zat, dat eigenlijk alleen maar heeft aangevallen. Dat alleen maar het spel heeft gemaakt in de tweede helft. Maar het is niet opgewassen tegen deze genadeloze knal. Deze fantastische uithaal van Malky. Vanaf eh, zeker 25 meter vanaf de linkerkant van de goal van eh, Ma en pa. En die doet alles wat hij kan om deze treffer te voorkomen. Maar hij vliegt erin als een granaat werkelijk. Wat een geweldige streep is dit van Malky. Een schoonheid van een treffer. Contrasterend wel eh, bij het niveau van de wedstrijd. Maar goed, ook deze treffer telt. En deze treffer dat zullen we ons nog heel lang herinneren. Een geweldige Geweldige goal van Malki zijn tweede in de wedstrijd en Roda beslist nu deze wedstrijd. 3-0 staat er tegen VVV. <tied> One want Oh, honey, they flow, oh, honey, they flow, flow, flow. Diana Birch met Valentino. We gaan terug naar vitesse Veen. Een tumultueuze wedstrijd heet dat. 3-3 werd het uiteindelijk. Veen had drie keer een voorsprong, maar drie keer maakte Vitesse gelijk. De laatste keer uit hun omstreden strafschop. Kruiswijk van Veen kreeg daarbij een rote. Dat was twaalf minuten voor tijd. Er gebeurde dus heel veel. Voert het napraten voor Jeroen Groeter en de trainer van Veen, Marco van Basten. Marco, spectaculaire avond. Kun je uiteindelijk leven met een punt? Oh, jawel. Jawel. Ik wil natuurlijk graag winnen. We hebben er ook uh, ja, een hoop mogelijkheden voor gehad. Dus, uh, maar goed, zij hebben ook kansen gehad. Dus uiteindelijk denk ik dat, uh, dat we beide wel tevreden kunnen zijn. Uit de strijd hier bij Vitesse, die nu tweede staat in de ranglijst. Ja, daar mag je tevreden mee zijn. Toch een cruciaal moment bij de penalty. Je hebt inmiddels de beelden teruggezien. De conclusie was duidelijk, er gebeurde eigenlijk niets. En jullie raken niet alleen de speler kwijt. Ze scoren ook nog een keer 3-3 vanaf 11 meter. Ja, zo'n beslissing heeft uh, helaas veel consequenties. Want dan krijgt ze tweede gele kaart. Waardoor die rode kaart krijgt eruit moet. Penalty, doelpunt. Dus ja, ik hoop maar dat uh, wat dat betreft de KNVB ook... Uh... Zeg maar, mild reageert op het feit dat je natuurlijk uh, een, een gele kaart krijgt die uh, geen gele kaart uh, is. En, en daardoor eigenlijk zijn we al en hij ook genoeg gestraft, lijkt mij. Dus ik hoop dat ze daar wel clementie voor hebben. Maar goed. Uh, Volgens mij kan het niet. Nou, dat weet ik ook niet. Maar goed, het is wel zo dat uh, het, het is menselijk is om fouten te maken. En uh, nou ja, goed, misschien dat ze dat kunnen begrijpen. Maar het was wel heel gek, hè? Want Liesveld uh, liet dat. Eerst doorspelen en vervolgens geeft hij toch die penalty? Ja, dat was de gekke, want hij staat er dichter op dan de grensrechter. En hij had gezegd, oké, okay, uitbal, dus opnieuw beginnen. Dus wij, wij zijn eigenlijk alweer met de opbouw bezig... en hij wordt uiteindelijk daarna aan zijn oren getrokken door de grensrechter... en die zegt penalty. Dus, ja goed, het is ook een samenspel van hun. Maar het, is, het, het pakt een beetje beroerd voor ons uit, moet ik zeggen. Jesper Kruiswijk, toen hij van het veld liep, wat zei hij eigenlijk? Ik vroeg aan hem, van want het was voor ons natuurlijk niet helemaal duidelijk te zien. Daar zit je dan toch te ver vanaf. Maar ik vroeg aan hem, van, was het een penalty? Hij zei, nou volgens mij niet. Dus, nou uh, ja goed, dat hebben we de beelden ook wel kunnen, kunnen zien. Was dit de beste wedstrijd van Herenveen onder jouw leiding tot nu toe? Nou, ik weet niet de beste wedstrijd. De, de, de, uiteindelijk denk ik in 90 minuten wel. Uh, we hebben wel een aantal wedstrijden fases goed gespeeld. Uh, maar nu zaten we eigenlijk, behalve het eerste kwartier, zaten we wel... Voor de rest wel goed in de wedstrijd. We uh, hebben heel veel kansen gecreëerd. Uh, ja, helaas toch een paar doelpunten te veel tegengekregen. Maar het was, het was goed om te zien. Er zat veel in. Er zat dynamiek in. Er zat uh, ja, ook wel mooie goals bij. Goede counters. En, en, en ook wel redelijke controle. Dus... Uh... Nou ja, dat, dat geeft wel vertrouwen voor de komende weken. Ja, ik vond jullie met name aan de bal heel sterk en rustig. Uh, steeds werd er een vrije man uh, gevonden. En door middel van een kortspel wisten jullie gewoon wel in de 16 van Vitesse te komen. Dat is natuurlijk ook waar je naar zoekt als trainer, denk ik. Ja, uh, exact. Je wil natuurlijk ook rustig op de bank zitten. En natuurlijk ook... En je was ook een stuk rustiger vandaag. Ja, uh, dat klopt ook. En, uh, maar goed, uh, we hadden wel redelijk contro controle. Er kunnen absoluut nog wel dingen beter. Maar uh, ja, het zag er uh, redelijk verzorgd uit. En dat zei Marco van Basten. En dan de andere trainer, Fred Rutte van Vitesse. Ook hij had de overtreding op Boni teruggezien en dacht... Nou, mijn conclusie is dat... Uh, uh, Boni zei, ik denk ik zelf al, van, uh, I'm a smart guy. Hey, de eerste, de eerste overtreding wordt volgens mij door hem gemaakt. En, uh, en de tweede, ja, hij, hij, hij laat zich wel vallen, maar, maar hij wordt wel geraakt. En... Uh, nou, oh, nou, nou geraakt. Heel even licht contact. Vast. Ja, en uh, ja, hij doet dat. En ja, in een seizoen. De ene keer heb je, heb je het voor, de andere keer heb je het tegen. Vandaag hebben we absoluut daar ja, het voordeel van gehad. Dat is, dat is het geluk. En uh, ja, dan, dan schiet hij hem wel onbegrijpelijk in. Ja, dat doet hij zeker. Maar bestaat er ook iets als fair play? Uh, daar bedoel je mee dat we dan moeten zeggen van uh, naar de scheidsrechter te lopen dat. Uh, die strafschap niet uh, moet geven? Nou, dat, nou ja, dat zou al heel uniek zijn. Maar ja, misschien ook. Maar meer dat, dat de speler... Want jij zegt, ja oké, okay, hij zegt dat is uh, smart play. Ja, het is ook wel heel slim. Maar het is ook wel... Ja, het is toch ook niet helemaal not done, of niet helemaal uh, volgens de, de, de, de, de, de aard van het spel. Nee, maar volgens de regels van uh, de, de, de letter van de wet... Van de voetbalwetten gebeurt dit. Dat, ik loop al een tijdje mee en er gebeurt. En de ene keer hebben wij het tegen... En de andere keer heb je er het voordeel heb je daarvan. Nou, En uh, Over een heel seizoen kan je dat ongeveer tegen elkaar aflekken. Jullie konden de koppositie pakken. Dat was een paar weken geleden ook al tegen Herakles. Toen speelden jullie ook gelijk. Nu gebeurt het weer. Het feit dat die koppositie voor het grijpen ligt, legt dat een bepaalde druk op de elftal? Nou, ik vond het wel opvallend dat uh, zeker, uh, zeker onze jonge spelers, dat die vandaag, zeker de start van de wedstrijd, was vrij matig. Uh, maakte verkeerde keuzes. Uh, speelde soms ballen in wat ze helemaal niet hadden moeten doen. Nou, en misschien heeft dat toch een klein beetje daarmee te maken. En, ja, dat moeten ze allemaal in hun rugzak meenemen. Om, uh, om die ervaring te krijgen wat het is als je op plaats 2 staat en je kan de koppositie pakken. Dat is een proces en dat zal een tijdje nog duren, denk ik. Fred Rutte, de trainer van Vitesse. Ja, en dan is er nog één man die erbij betrokken was... die we natuurlijk even moeten horen. De uitleg van scheidsretter Richard Liesveld. Daarvoor gaat, gaat een duel uh, aan vooraf. Die zou je kunnen afluiten, maar ik vind dat hij echt de focus heeft op de bal. En laat ik doorgaan. En daarna is er een, een duel tussen Kruiswijk en Boni. Waarin er heel even wordt vastgehouden en heel even vasthouden... is vasthouden en dus een overtreding. Was het vasthouden? De arm ging eromheen, dat is vasthouden, ja. Dus als je het zo terugziet, zeg je van, nou, penalty daar kan ik wel bij leven. Nou ja, het is, het is een overtreding in het grijze gebied. En de ene geeft hem wel en de ander geeft hem niet. En ik, ik, ik, ik had mijn twijfel, dat, dat mag u gerust weten. En ik krijg de input vanaf de zijlijn. Die hoor ik niet goed, dus het spel vervolgt zich. Waar, waarna ik nog een keer vraag om de input van de assistent. En die, die bevestigt eigenlijk mijn twijfel en dus geef ik een strafschop. Dus er was al twijfel? Bij mij was het twijfel, maar ik had niet, niet de goede positie... Om, om, om het goede contact te kunnen waarnemen. Dat was de scheidsrechter Richard Liesveld. U hoorde hem in gesprek met de enige man die het vanavond allemaal goed zag. Jeroen Gruter. We gaan naar Filip Koken, Roda VVV, 3-0. Ja, dat zie ik ook goed. Uh, 3-0 inderdaad. En uh, de man die het allemaal beslist heeft, uh, Sanne Riep Malky... met zijn fantastische vrije trap. En als u nu in de auto ziet... Uh, uh, ja, ga alsjeblieft die beelden nog maar eens bekijken. Want die vrije trap mag er zijn met een snelheid van bijna 100 km per uur. Uit een nog moeilijke hoek ook. Vliegt die bal en met een noodgang in de kruising waar de keeper er absoluut niet, uh, niet bij kon. Dat was een geweldige treffer van uh, Malky. Die uh, licht geblesseerd was aan de enkel voor uh, dit duel. Wel kon spelen, maar inmiddels... Uh heeft de trainer Ruud Brood van de gelegenheid gebruik gemaakt om Malky van het veld te halen. En hij kreeg, hoe kan het ook anders, een massaal applaus. De man die deze wedstrijd heeft beslist en hij werd eraf gehaald samen met Huppert en Lebedinsky. En Afane zijn voor hem in de ploeg gekomen. Ik vind het sowieso wel vreemd dat Afane niet vanaf het begin van de wedstrijd in de basis stond. Want dat is een geweldig grote talent en voetballend een van de beste in de selectie van de Rode J.C., deze jongen die kwam van Chelsea en daar ongetwijfeld weer terug gaat keren. Nu een kansje van Nemeth die de bal niet goed raakt. VVV heeft nog altijd wel veel balbezit. Maar de overtuiging ontbreekt nu na die 3-0 van Malky. Om nog iets te maken van de wedstrijd. Nu legt VVV zich wel neer bij die naderende nederlaag. In overigens de 2000ste wedstrijd in het betaald voetbal voor VVV. De eerste was in 1954. Toen won VVV met 3-2 van Ajax. Toen nog onder leiding van Rines Michels. En er was één man bij die nog altijd in leven is. Toon van de Hurk, 89 jaar, die zit hier op de tribune. En die heeft niet zo'n beste avond, want zijn VVV gaat hier verliezen. Nu komt Forstenmans nog één keer mee naar voren. Maar ook zijn paasje naar voren. In de richting van Rado Savjeviets mistovertuiging en mistkracht. Het enige positieve nog bij VVV na die 3-0 is dat nog altijd die Japanners... die twee invallers Otsu en Kullen zich onderscheiden. Die hebben nieuwe energie, wat nieuwe initiatieven gebracht bij VVV. Maar het is allemaal niet goed genoeg gebleken voor een doelpunt. Want Jap uh, de Japanners kunnen heel goed voetballen. Net als heel veel middenvelders bij VVV. is maar uitstekend bevallen van VVV. Maar VVV, die ploeg uit Venlo van uh, Ton die mist doelpunten maken. Ze hebben geen afmakers. Dat hebben ze in de vorm van een no-for. Normaal gesproken als hij zijn handen niet gebruikt. Maar die is nu geschorst. Bergkamp zijn vervanger kon het daar niet uh, waarmaken. En nu heeft uh, VVV geen afmakers als er alles ballen komen van de zijkant. Sijp probeert nu de bal uh, op te brengen maar die geeft het balletje ook maar weer terug. Leidt bij Cavese ook en de Doelman kan hem met een denk ik ook wel weer terug verwachten. VVV heeft zich neergelegd bij de nederlaag en we hebben nog zo'n zes minuten te spelen, maar het is 3-0 voor Roda JC. We herkennen het geluid van de BGS Bij Herakles dat met 3-0 won van Pexvolle, was Ninos Courije. Opnieuw Gaurier moet ik zeggen. Uh, opnieuw een belangrijke schakel. Frank Snoeks praat met hem. Vorige week een doelpunt. Vanavond twee die tellen. Je staat op vier. Ben jij een goalgetter? Ja, ik, uh, ik ben al van jongs af aan mee bezig om altijd te scoren en belangrijk zijn voor de ploeg. En dat heb ik ook geleerd. En uh, ja, Dat is ook een... Uh, ja, en de sterkte in mijn spel, dat ik altijd wel een doelpunt kan maken. Vanavond maakte hij er drie. Normaal gesproken is dat een hat-trick. Maar terwijl het doelpunt al gevierd was, werd er nog eentje afgekeurd. Ja, ik zag de situatie niet goed. Uh, voor mij geval stond ik geen buitenspel in ieder geval. Maar uh, ja, de grens heeft vast wel goed gezien. En uh, helaas werd hij afgekeurd. Hij deed er lang over, hè? want je was dan helemaal uitgejuicht. Ja, ik dacht gewoon uh, dat, hij dat hij telde. En volgens mij gaf de scheids ook aan van uh, de bal naar de middenstip. Uh, er is een doelpunt gemaakt. Maar uh, ja, uiteindelijk uh, zag ik mensen protesteren. En uh, ja, toen uh, gaf de grensrecht volgens mij aan, aan de scheids. Van, uh, ja, dat hij niet telde. De buitenspel... Die paas werd nog onderweg aangeraakt door Duarte. En daardoor stond jij denk ik buitenspel. Uh, Duarte raakte hem ook aan, ja. En misschien was dat wel uh, het moment dat uh, ik buitenspel stond. Of Duarte stond buitenspel. Dat zou nog kunnen. Dat weet ik eigenlijk niet. Toen dacht jij, dan maak ik er gewoon nog heen? Ja, ik wil altijd scoren natuurlijk. En uh, we moesten er in uh, de wedstrijd ook... Uh, op slot zetten. En uh, dat heb ik door een goede actie uh, kunnen doen eigenlijk. Hij scoorde twee keer voor Herakles, Dat met 3-0 van Peck Zwolle We gaan uh, naar die andere 3-0 wedstrijd. Roda VVV, of worden dat er nog meer, Filip? Nou, dat denk ik niet, want we hebben nog ruim een minuutje te spelen. En ik denk nog een minuutje of twee of drie aan uh, blessuretijd. En voor uh, Roda mag het al lang afgelopen zijn. Die indruk geeft uh, Roda eigenlijk al een minuut of tien... En VVV is uh, niet meer bij machten uh, of is eigenlijk mentaal te zeer aangeslagen. Om het uh, redelijk goede voetbal wat ze hier in de tweede helft toch hebben laten zien. Om dat, uh, om te zetten ook nog in gevaarlijke aanvallen. Het ligt nu als Rado Savjevic hier Cullen vindt aan de rechterkant van het veld. Maar Cullen draait eerst weer terug. Overweegt even te spelen naar de verdediger die achter hem staat. Ami, maar het spel wordt verlegd naar de linkerkant waar Wildschut de bal in ontvangst neemt. En dan roeit Montaigne de rechtervleugelverdediger. vleugelverdediger. No-nonsense type de bal maar weer. Dus de tribune in en is er weer balbezit inmiddels bij VVV. Dat ook weer de weg terug zoekt nu en dat is, geeft ook wel voldoende aan. Vorstermans nu steekt nu de middenlijn over en speelt Kullen in. Die zich inmiddels een beetje heeft laten zakken uit de spits. En nu wordt Wildschut bereikt. De linker spits. Die wil nog wel één actie maken. Hij komt er regelmatig langs. Leg, laat hem nu liggen voor Otsu. De andere Japaner. Otsu. Die probeert tot een voorzet te komen. Wildschut. Wildschut. Probeert tot een uh, voorzet. En daar wordt hij weggekopt. Uit uh, het uh, 16 meter gebied door Danilo. En nu Maguire, Maguire, Otsu uit de draai en die bal smoort dan weer en dan wordt hij helemaal weggeroeid en kan Forstermans hem achterin opvangen. Drie minuten wordt aangegeven, we gaan nog drie minuten doorvoetballen met deze degradatiekraker, zoals hij hier ook werd aangekondigd. Dat is een mooi woord, die toch de laatste weken heel veel is voorgekomen, degradatiekraker, die moeten we onthouden. Uh, Maguire wordt aangespeeld. De centrale middenvelder staat inmiddels een minuutje of 3-4 in het veld. Maar heeft nog niet veel uh, wedstrijdritme. Heeft een aantal maanden niet kunnen spelen vanwege een blessure. Maar hier is hij weer een balbezit. Maguire verlegt de speel weer naar de linkerkant. Naar Wildschut. Die draait weer heel gemakkelijk om Montaigne heen. Komt nu het 16 meter gebied binnen. Maar dan gaat hij... Via een voetje van De Beulen terug naar de doelman. Naar Kurto van Roda. En die pakt de bal weer op en zegt. Rustig maar, jongens. Rustig maar. Laten we de uitspelen. En uh, Brood zegt dan voor de vorm. De trainer van Roda. Nou, een beetje opschieten, jongens. We moeten tempo maken. En dan uh, geeft Courto die bal maar weer een ros naar voren. Waar die wordt opgepikt door de verdedigers van VVV. Die gaan weer beginnen aan een aanval. En zo. Voltrekt deze wedstrijd zich in de laatste minuten in een heel traag tempo? En gaan we richting het eindsignaal, dat nog een minuut of twee op zich zal laten wachten? 3-0 Luip Roda. Buitenlands voetbal langs de lijn. Met de zevende overwinning op een rij heeft Bayern München de beste seizoenstart die ooit in de Duitse Bundesliga voorviel geëvenaard. De ploeg van trainer Joep Heinkers versloeg Hoffenheim. 2-0, twee goals van Frank Ribery. Schalke 04 klom naar de derde plaats door een 3-0 zege op Wolfsburg. Ibrahim Avalay stond in de basis en maakte het tweede doelpunt voor de ploeg van trainer Hubert Stevens, die erg blij was met deze overwinning. Als nog iets zo McAllister had, dan kan ze over die kansen spreken, Maar uh, 3-0 gewinnen van Wolfsburg, dan ben ik uh, dik tevreden. Dik tevreden dus, Huub Stevens. In tegenstelling tot Felix Magat, de trainer van Wolfsburg, die na de vierde nederlaag behoorlijk onder druk staat, hoewel hij daar zelf vrij nuchter onder blijft. Ja, ik vraag uh, die situatie en mij jederzeit. Uh, dennoch heb ik ook gesehen dat we aus den trainingseinheiten was in der Mannschaft steckt und dat müssen wir halt jetzt nog rausholen. Magath bekijkt ieder moment kritisch hoe de situatie bij Wolfsburg is... maar ziet tijdens de trainingen wel dat er een stijgende lijn in de ploeg zit. HSV boekte opnieuw een zegen. Op bezoek bij Kreuter-Vuurt werd het 1-0 voor de ploeg van Van der Vaart. Verder, freiburg nürnberg 3-0 en mainz Fortuna düsseldorf 1-0. Aan kop gaat Bayern München, 21 uit 7. Frankfurt heeft er 16, maar dan uit 6. Schalke 04 heeft al 7 punten achterstand heeft er 14 uit 7. En dan Borussia Dortmund 11 uit 6. Dan Engeland, daar heeft Chelsea de voorsprong op de naaste concurrentie. Vergroot tot 4 punten. Chelsea won met 4-1 van Norwich City. En zag dat Everton, op bezoek bij Wigan Athletic, niet verder kwam dan 2-2. De trainer van Chelsea, Roberto Di Matteo, was dan ook een tevreden man. Ja, yeah, it was a wonderful performance. I think we played some excellent football, uh, scored four goals again, and uh, you know at the moment we seem to be scoring a lot of goals and creating chances as well. We probably could have scored one or two more, but the team is in good health. Uh, they're enjoying themselves, the way they're playing, and uh, we're happy to be where we are. Di Matteo vond dat ze ploeg erg goed speelde en ook nog eens vier goals maakte. Daarnaast is het team goed in conditie en blij met de koppositie. Manchester City versloeg Sunderland 3-0 en steeg daardoor naar de tweede plaats. Verder West Ham United Arsenal 1-3, Swansea City Reading 2-2... en West Bromwich Albion Queen's Park Rangers 3-2. Uh, de meeste ploegen daar hebben zeven duels gespeeld. Chelsea is eerste met 19 punten, Manchester City heeft er 15... Everton is derde met 14, net zoveel als West Bromwich Albion. En vijfde is Manchester United, heeft 12 punten... maar dan met een wedstrijd minder gespeeld en kan dus nog op 15 komen. Dan de Italiaanse CDA, twee wedstrijden vanavond... Lievo tegen Sampdoria 2-1 en Genoa tegen Palermo. Een tussenstand van 1-1. Die wedstrijd is om kwart voor 9 begonnen. En die moet dus bijna afgelopen zijn, of nog net niet. Ik heb hem net nog zitten kijken, maar ik zit niet, nu niet meer... naar een van die schermen te kijken. De stand aan kop in ieder geval Juventus, 15 uit 6 aan kop. Napoli heeft er 12 uit 6, uh, is tweede gedeeld met Inter Milan. En Lazio, die hebben er ook allemaal 12 uit 6. Dan Spanje, de Primera Division. Rayo Vallecano, Deportiva La Coruña, 2-1. Real Zaragoza, Getafe, 0-1. En Real Vall Valladolid tegen Espanyol 1-1. En om kwart over tien is begonnen Real Betis tegen Real Sociedad... en net was er nog niet gescoord. 0-0 dus. Gisteren al won Celta de Vigo van Sevilla met 2-0. Barcelona gaat daar met de volle winst. 18 uit 6 aan kop, gevolgd door Atletico 16 uit 6. Malaga 14 uit 6. Mallorca 11 uit 6. En Sevilla 11 uit 7. En de zesde plaats is pas voor Real 10 uit 6. Morgenavond om tien vracht de topper tussen Barcelona en Real Madrid. Dan de Belgische eerste klasse. Daar heeft Zulte Waregem zich op de tweede plaats genesteld. Waregem versloeg Serke Blurge met 3-1. Serker, krijgt morgen met Racing Genk de ploeg van Mario Been op bezoek. En Anderlecht gaat de strijd aan met Standaar. Dat betekent dus John van de Brom van Anderlecht tegen Ron Jans van Standaar. KV merkel kortrijk eindigde in 0-2. verloor van Leuven 0-4. En er waren nog twee gelijke spelen. lokeren Liersen 2-2 en Waasland bergen 2-2. Gisteren al werd het ook 2-2 bij Beerschot tegen AA Gent. Club Brugge gaat met 21 uit 9 aan kop. Gevolgd door zult 19 uit 10. Anderlecht heeft er 19 uit 9, is daarmee derde. Kortrijk, 17 uit 10, vierde. En uh, uh, Racing Genk, 17 uit 9, vijfde. De twaalfde plaats is pas voor standaard. 10 punten uit 9 tegen duels. I'll be true, I'll be true. Ah uh -huh. Dat waren Teardrops van Joss Stone. Vanavond ging de Vaderlandse basketbalcompetitie van start. met één opmerkelijke wedstrijd. Die tussen Den Helder en Leiden. Voor Den Helder speciaal, want die club was een paar jaar lang afwezig. Tot vanavond. Een groot succes werd het niet, want Leiden won met 83-44. Frank Wieluid praat na afloop met de nieuwe eigenaar van Den Helder. Paul Mijnen, de nieuwe clubeigenaar van een basketbalclub in Den Helder. eindelijk weer eredivisie. Ja, dat kan je stellen, ja. Ja, het heeft er een, uh, toch al een aantal jaren moment moeten duren. Uh, afgelopen maart kwamen ze bij mij om met een businessplan. Piet Meijer en Peter Droog, toenmalige voorzitter van uh, stichting Basketbal in Helder. En uh, ja, ik werd eigenlijk met de week werd ik enthousiaster. En voordat ik het wist uh, rolde ik erin eigenlijk als, uh, ja, als, als club-eigenaar. En uh, ja, toen hadden we een aantal uitdagingen met speelruimte. Uh, ja, we hebben eerst getracht met een, met een luchthal, bij Ajax, bij de toekomst. En uh, ja, al de tijd voor het op een gegeven moment zijn we gewoon bezig kijken naar het en Helder. Uh, daar waren wat uitdagingen, maar met een aantal uh, inzet van diverse mensen op een gegeven moment hebben we het weten te bereiken dat we in ieder geval uh, ja, onze eigen spelersroom hebben. Ons eigen bezit, onze eigen horeca en ons eigen team. Ja, dus de cirkel is rond. En uh, ja, ik ben een, een trots man op een gegeven moment dat ik maar kan zeggen. Ja, dat we voor het eerst weer sinds uh, drie jaar gewoon weer topbasketbal in Den Helder hebben. Uh, ja, uitslag was minder. Maar ja, we hebben in ieder geval bereikt op een gegeven moment. Uh, we hebben 6 oktober als, als deadline hebben we gehaald. We hebben ongeveer duizend mensen gehad. Allemaal plezier. Allemaal op een gegeven moment het, het helderse gevoel van het basketbal. Het avondje basketbal is gewoon weer terug. Dus, uh, het is drie jaar niet geweest. Het eerste wat mij dan te binnen schiet is waarom nu wel instappen? Waarom niet eerder? Ik hou van uitdagingen. Ja, en, en, en ja goed, waarom, waarom niet eerder? Ja, ze hebben mij in maart be be be het? Uh, uh, uh, uh, benaderd. Daarvoor geen basketbalfan? Uh, ja, in de tijd van Commodore en in de tijd van Doppeloes. Dus dat is wel even een paar weken terug. De hele vroege jaren tachtig is dat zo mee. Ja, maar de hele ja in, met name in de oude sport, als Sportlaantijd uh, een waanzinnige periode meegemaakt en hartstikke leuk. En ja, heb die warme gevoelens hoop ik weer een beetje terug te gaan halen. Um, wat zijn de uitdagingen die jullie nu nog moeten? Want jullie dachten goede generalen gehad in Antwerpen. Naar uh, die ploeg gelijk gehouden op 72-72. Dan komt hier een van de Nederlandse toppers op bezoek. En dan hoop je langer mee te kunnen. Ja, dat is inderdaad. Dat stel je goed. En, um, ja, ik had er iets meer van verwacht. Dat mag, ik, mag je wel stellen. Maar ja, ik denk, we hebben een hele jonge ploeg. We hebben een, uh, een niet al te beste voorperiode uh, uh, gehad. De jongens zijn redelijk misbruikt als je kijkt op een gegeven moment naar vaste, veel sp vaste speelruimte. En, uh, dus ik kan qua uh, optimale voorbereiding op een gegeven moment niet echt stellen. Dus uh, uh, natuurlijk op een gegeven moment voor het eerst met een uitverkocht huis. Bijna uit, uitverkocht huis. Ja, wat moet je zeggen? Ja, goed. Uh, ik, ik verwacht. Uh, ja, Piet Meijer heeft tegen mij gezegd. Paul, uh, in april moeten we er staan. En ik denk ook dat we in april er gaan staan. Dus We hebben een gemotiveerde ploeg, we hebben een waanzinnig gemotiveerde coach. Met heel veel ervaring. En, en het team omheen ben ik van overtuigd op een gegeven moment dat, uh, dat we mee gaan doen. Het team staat er in april, dat is dan bij deze afgesproken. Um, de club staat er in ieder geval drie jaar, heb je gezegd. Tussen de drie en vijf jaar, want tussen nu en drie jaar is wel mijn uitdaging met de landelijke top meedoen. En tussen nu en vijf jaar wel meedoen op op Europees niveau. Girl I say!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 in the Zit met love, love, love? Wat een goal! De eer die Alle wedstrijden van vanavond. En Die beginnen we met een echte topper. Vitesse heerde werd 3-3. Bij Rus was het 0-1 door Vin Bokason. 1-1, Boni. 1-2, Vin Bokason. 2-2, Boni. 2-3, Kums. 3-3, Boni. Uit een strafschop nu. Er was rood, tweemaal geel voor Arnold Kruiswijk van Heerenveen. Dat gebeurde 12 minuten voor tijd. Spectakel in Arnhem. Net als een paar weken geleden kon Vitesse koplopen worden... maar dan moest er wel worden gewonnen. Fred Rutte zag dat er daardoor extra druk op zijn ploeg lag. Ik vond het wel opvallend dat uh, zeker, uh, zeker onze jonge spelers... dat die vandaag, zeker de start van de wedstrijd, was vrij matig. Nou, en misschien heeft dat toch een klein beetje daarmee te maken... En... Ja, dat moeten ze allemaal in hun rugzak meenemen om, uh, om die ervaring te krijgen... wat het is als je op plaats 2 staat en je kan de koppositie pakken. Veen lijkt met de week te groeien. Trainer Marco van Basten is tevreden met de progressie van zijn ploeg. Nou, het is lastig, omdat wij, wij zijn nu echt op een iets andere manier gaan spelen. en uh, ja, Dat vergt nogal wat communicatie, dat vergt best wel training... en uh, nou ja, ook wel een beetje lef en durf. en uh, nou, Dat hebben ze vandaag, vind ik, heel goed gedaan. Het opmerkelijkste moment van de wedstrijd was de strafschop van Vitesse. Een onterechte strafschop volgens velen. Waarbij de verdediger van Heerenveen, Arnold Kruiswijk, bovendien met zijn tweede gele kaart het veld moest verlaten. Daarover van Basten. Ja, zo'n beslissing heeft helaas veel consequenties. Want dan krijgt zijn tweede gele kaart, waardoor die rode kaart eruit moet. Penalty, doelpunt. Dus ja, ik hoop maar dat uh, wat dat betreft de KNVB ook. Uh, Zeg maar mild reageert op het feit dat je natuurlijk uh, een, een gele kaart krijgt... die uh, geen gele kaart uh, is. En, en daardoor eigenlijk zijn we al en hij ook genoeg gestraft, lijkt mij. Maar goed, het is wel zo dat uh, het, het is menselijk om fouten te maken. En uh, nou ja, goed, misschien dat ze dat kunnen begrijpen. Nou, dat zal nog moeilijk zijn, want gele kaarten worden helemaal niet kwijtgescholden.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 Het is een overtreding in het grijze gebied, en de ene geeft hem wel en de andere geeft hem niet. En ik, ik, ik, ik had mijn twijfel, dat, dat mag u gerust weten. En ik krijg de input vanaf de zijlijn. Die bevestigt eigenlijk mijn twijfel. En dus geef ik een strafschop. Hey ja, tot slot de man die de strafschop, zeg maar, gewoon versierde. Boni over het contact tussen hem en Kruiswijk in het strafschopgebied. Het was not too, too, too, too, too hard. Maar uh, in deze time uh, I think if we, we are on the bus, so on the zijn, you must be smart. Ja. Boni werd niet heel erg hard geduwd, zei hij zelf. Maar een spits moet slim zijn, zeker in het strafschopgebied. Nou, dan weten we het wel. Willem 2 RKC, 1-0. En de enige goal viel naar rust en was van Joachim. In de achtste wedstrijd van het seizoen heeft Willem 2 de eerste overwinning gepakt. Trainer Jurgen Strippel zag het eigenlijk niet eens aankomen. Nou, we hebben wel een matig weekje gehad, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Dus dan ben je heel benieuwd. We hebben de koppen bij elkaar gestoken, zoals dat zo mooi heet. Nou, dat uh, resulteerde vandaag denk ik in veel strijdlust en passie... en uh, uiteindelijk uh, een 1-0 overwinning.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 In ieder geval niet je niveau houdt. We mogen gewoon niet verliezen van Willem II. Uh, dat hebben we wel gedaan en dan uh, moeten we ons schamen eigenlijk. Pek Zwolle tegen Heracles werd 0-3. Bij Rus was het 0-1 door Armenteros. Gaudier maakte de 2-0 en de 3-0. Heracles was veel te sterk voor Zwolle. Eindelijk zag Peter Bos dat zijn ploeg het goede voetbal om kon zetten in een ruime overwinning. Ik vind dat we echt heel goed gespeeld hebben.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 Ja, soms moet je ook de eer geven aan wie Ere toekomt. Uh, wij hebben alles gegeven wat we hadden, maar er was belangen nou niet genoeg vandaag. En Heracles is echt een uitstekend team. Dus uh, we konden vandaag over en heen gaan, maar dat is echt een groot wonder. Ik weet niet tegen wie zij allemaal gespeeld hebben, maar als die allemaal nog beter zijn dan Heracles, dan uh, wordt het heel lastig. Maar uh, Heracles we ons verslagen met onze wapens, namelijk goed positiespel uh, doorlopen, doorbewegen, druk zetten. En uh, wij zijn nog niet toe aan dat niveau. En dan de laatste wedstrijd Roda tegen VVV. Dat werd 3-0. 1-0 was berust door Malky. 2-0 werd door Flederus. en 3-0 weer door Malki. Dat was een heel mooi schot. Gisteren eindigde NEC tegen ADO Den Haag in 1-1. FC Twente gaat een kop. 18 uit 7. Vitesse heeft er ook 18, maar dan uit 8. En uh, PSV en Ajax hebben er 15 uit 7 en delen maar daarmee de derde plaats. Onderin vierde van onderen Willem 2 met 6 uit 8. Dan NAC, 5 uit 7, want Nak speelt morgen nog. Pex Zwolle heeft er 5 uit 8 en VVV sluiterij met 3 uit 8. Morgenmiddag om half 1 is er Ajax tegen FC Utrecht. Om half 3 FC groningen Feyenoord PSV-NAC. En om half 5 is er FC Twente tegen AZ. Gabby Young met In Your Head. We gaan nog even terug naar Roda VVV. Eindigde in 3-0 die Limburgse derby. En twee van de goals van Roda werden gemaakt door Malky. En dan praat je met Jan Roos. Wat ben jij weer belangrijk voor Roda? Ja, ah, ik denk Roda is ook belangrijk voor mij. <laughs> nou, maar vandaag het was uh, een mooie overwinning. Het was niet zo makkelijk de eerste helft. Het was uh, een beetje gelijke spel. Uh, ze zijn gevaarlijk op corners. Ik kreeg een veel corner... Uh, en ja, we scoren de eerste doelpunt. Dat was uh, belangrijk. Maar je bleef een beetje tussen twee stoelen. Maar ja, na de tweede doelpunt uh, we spelen we meer uh, met de balbezit. En ja, na 3-0 uh, op dit moment weten we dat uh, we gaan winnen deze wedstrijd. Was je helemaal fit? Nee, ik was niet heel fit. Omdat ik heb alleen getraind uh, gisteren met de groep. Het was uh, onzeker nog. Uh, omdat ik wacht op, uh, als ik geen reactie op mijn enkel... En uh, ja, na de 3-0, uh, ik zeg, uh, moeten wisselen, geen uh, risico nemen. Uh. En dat was Malky. Hij maakte dus twee goals voor Roda tegen VVV. Het werd uiteindelijk 3-0. Johan Neeskens moet steeds meer vrezen voor zijn baan bij Mamelodi Sundowns. De Zuid-Afrikaanse ploeg van Neeskens ging zaterdag. Vandaag dus opnieuw onderuit, dit keer voor eigen publiek, tegen Platinum Stars. Het werd 1-0. Daardoor kwam de positie van de Nederlandse Oud International verder onder druk te staan. De Sundowns hebben al acht wedstrijden niet gewonnen. Vorige week werd Neeskens door ontevreden supporters belaagd... na de nederlaag tegen Marokko Swallows. De clubleiding schaarde zich toen nog achter de 61-jarige Noord-Hollander. Maar de vraag is hoeveel geduld dat bestuur nog heeft. Het einde van deze NOS Langs de Lijn. Morgenmiddag om twee uur is de volgende en blijft u aan uw radio gekluisterd. Want Max van Wezel presenteert zo met het oog op morgen. Nog een prettige avond. 2 uur, de divisie, Ajax-Utrecht. Maar Ajax houdt de druk, want Eusbillings is hier aan de rechterkant. Legt de bal weer voor de goal. PSV, nou. Die raakt weer een tegenstander, wordt hem al opgevangen. groningen Feyenoord Moet nu gaan schieten als de voorzetgever. Hij probeert hem te plaatsen in de verre hoek. En normaal 5, Twente-AZ. Komt er voor binnengewerkt. Leemd op de lijn liggen. En ook Supercup Volleyball en wielrennen Parijs Tour. NOS langs de lijn, morgen om 2 uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.